We waren gebleven bij nummertje 19 Kate Perry kwam van 20 en zit nu 9 weken in de Euro Breakdown Met Part of Me De vier nieuwelingen, maar de mooiste verrassing was natuurlijk Major Hardthorn featuring Rizzle Kicks in The Walk Van niets binnen op 30 en dat belooft nog wat Wij gaan weer richting de nummer 18 En die staat op uh, Michael Kiwan En die staat 11 weken in de Euro Breakdown Breakdown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 Kill my boyfriend op 17. Natalie kills. Ze komt van 19 en ze staat nu 6 weken in de Euro Breakdown. Ik zei, ik had het u verkeerd ingelicht. Want Michael Kiwando Home Again wordt volgende week weer gedraaid. En die staat op 18.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 Normaal gesproken, Shors van Damma shorts is een weekendje weg. En dan hebben we plaats wordt ingenomen wordt door DJ Zorro. We gaan luisteren naar nummer 13. Kom van 15, 6 weken in de Eurobreakdown. Emily Sunday met next to me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 En dat brengt ons uh, richting de top 10. Maar alvorens we daar naartoe gaan, uh, uh, luisteren we nog even naar nummertje 11. Die komt van 14, 9 weken in de Euro Breakdown. Madonna featuring Mickey Moon en MIA. Give me all your love. In.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 wishful thinking. Tell me that you can't, I'll be there in a rough beat. Someday, I will find my way back to where your name is written in the sand.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 Gevolgd op nummer 5, 6 weken, van plaats 6 naar 5, en 8 weken in de Eurobreakdown. Licky Lee, allereerst Jason Derulo met Breathing.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 Get away from me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 ZANG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 Hey! <laughs>